De ANWB waarschuwt dat het straks al vroeg erg druk kan worden op de weg. Veel toeristen die met pinksteren op de Wadden of de Veluwe zijn geweest... gaan terug naar huis. Verder is er veel verkeer door grote evenementen als Pinkpop... opwekking in Biddinghuizen, de Ropa Run en de Fietselfstedentocht in Friesland. En de ANWB zegt dat het verkeer ook last kan hebben van buien. In Nieuw-Zeeland mogen Maoris die zichtbare tatoeages hebben... aan de slag bij de Nationale Luchtvaartmaatschappij. Tatoeages bijvoorbeeld in het gezicht... horen bij de cultuur van de Maoris, de oorspronkelijke bevolking. Bij Air New Zealand waren zichtbare tattoos... bij cabinepersoneel altijd verboden... wat volgens de Maoris neerkwam op discriminatie. Het weer nog, eerst zon, geleidelijk meer buien met kans op onweer... en het wordt 18 graden op de wadden tot 24 in het oosten van het land... De rest van de week blijft het wisselvallig. Met elke dag kans op buien, middagtemperatuur een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Wakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor Amstelveen, 5 kilometer langzaam rijden. De vertraging is bijna 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Things in your van Goedemorgen Zandvoort en aan tafel zit Michiel Hermsen van D66. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Uh, ik heb een vraagje aan je. Ja. Wij betalen al jarenlang, jarenlang een enorme som geld aan het mobiliteitsfonds van de regionale gemeenten hier. Ja, klopt. Wat gebeurt daarmee en wat ja. komt er uit?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 En dat zat met name ook in het feit dat uh, nou, in Bloemendaal... Even, even, even niet praten over de Formule 1. Gewoon, Gewoon over de bereikbaarheid. Want een nou, drukke, ja. drukke zondag is het een drukke zondag. drukke Nou ja, goed. We hebben natuurlijk ook gezegd... Uh, uh, het gaat niet alleen over de Formule 1. Dat is natuurlijk een mooie... mooie uh, het is een het mooie... kun je mooi aangrijpen, zeg maar. Ja. Het is een mooi onderwerp. Maar er komen veel meer. Er komt veel meer dan dat. We hebben uh, jaarlijkse miljoen bezoekers. Ja. Uh, er komen uh, meer dan een miljoen bezoekers... volgens mij naar Amsterdamse Waterleiding Duin in zuid kennemerland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 Wat we doen met een soortgelijke wat we noemen dan A-evenementen. Daar hebben we de regio ook over gesproken. gewoon wat onder vraag in. je in die motie? Ik vraag eigenlijk in die motie om een kwartiermaker. En het liefst iemand die, die deskundig is, maar ook goede contacten heeft in de regio. Die eigenlijk tegen een, tegen een nou ja, een, hoe noemen we dat een, een bedrag van een euro of zo, een, een hypothese van een appel en een ei, eigenlijk gewoon uh, die, die contacten wil uh, leggen.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 Rond de zomer en de Formule 1. Goed, lastige gemeente Bloemendaal. Lastige gemeente Bloemendaal, daar wordt hij nog ingediend. Die zitten net als, als dat wij zitten zeg maar, met een andere soort cyclus. Hè, met besluitvorming. En in Velsen, daarheen een de gemeente Haarlemmermeer is die ook ingediend. Want we, hebben wel, we zijn wel iets verder gegaan dan alleen de regio gemeente, Maar ook Haarlemmermeer. Want dat is ook een plek waar je veel aan komt rijden, Waar ook veel nieuwbouw is. En die hebben ook daar is die uiteindelijk gesneuveld. En dat heeft ook gewoon te maken met de samenstelling. Maar ik hoop dat de fracties hier uh, het belang ervan inzien. En dat de kwartiermaker gewoon wel een aanjagend effect kan hebben over... De Deze motie lossen. is aangenomen in de gemeente Zondvoet? Nee, nog niet. Nee, hij moet nog ingebracht worden. Uh, ik heb dat... hem wel uh, 2 juli.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 Uh, maar goed, dat ligt ook een beetje ja, aan het coalitiemslaat. Linksom of rechtsom hebben zal ja. ook geld moeten komen van de provincie? Uh, ja, voor een aantal zaken zeker. Ja, ja, ja dat, dat is gewoon dat is standaard. Ja, dat, het is nodig. Het, dat heb je nodig. Ja, ja. klopt. Uh, en dan kan natuurlijk ook een deel vanuit het mobiliteitsfonds. En als we de gelden hebben, moeten ze ook gewoon op de juiste manier inzetten wat mij betreft. Uh, maar de provincie zal daar ook waarschijnlijk zijn steentje moeten bijdragen. Ja, uh, uh,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 Pineapple Shake the tree I gotta do do, do Push pineapple, grind coffee To the left, to the right Jump up and down and to the knees Come and dance every night Sing with a hula melody I met a hula mistress Somewhere in Waikiki While well, she was selling pineapple plain Way. She laughed and whispered to me, yes, come tonight to the bay. The lovely beach in the sky, the moon of Kauai, around Calypso Saran. We'll all be singing this song. I got to do, do, push pineapple, shake the tree. I got to do, do, push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a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 En uh, ja, we hebben hier natuurlijk uh, prachtige waterleidingduinen. Dus daar kan je natuurlijk al uh, s'morgen volgen. Nou ja, s'nachts zes uur beginnen we. En om zes uur is het gewoon al licht. En je mag er met uh, uh, ja na zonsopgang en voor zonsondergang mag je in de Amsterdamse waterleidingduinen. En wat wel leuk is, daar gaat een uh, verslaggever van ons uh, mee. Oh, wat leuk. Wat goed. We is er echt om zes uur ochtends al met uitzenden rond het mooie evenement. Heel goed. Ja. ja, nee, dat is ook... Nou, dat moet ik ook wel complimenten aan jullie, uh, CFM. Uh, en in dit geval uh, denk ik vooral compliment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 Um, een eigen uh, stand. Maar je kan daar ook zelf uh, een cocktail zeker. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Neem eerst een slokje water. Ja, sorry. <laughs> <laughs> maar er is zoveel. Als, als ik wat vragen aan Rana, <laughs> dan weet ik wat er komt. Neem een Makkelijk interview, water. hè. Ik vraag ja. gewoon. <laughs> ja, dat is wel fijn, ja. Zo. Mm. Even de keel gesmeerd. Lekker, lekker. Ja, ik heb met je keelontsteking geloof ik. Maar ik ben nog wel te staan, toch? Ja. Wat ik heel erg leuk vind is het, uh, uh, het uh, moordspel in uh, Center Parks. Er wordt op uh, drie momenten tussen 11.30, en half één, tussen twee en half vier en tussen vijf en half zeven een moordspel georganiseerd. Waar je gewoon aan mee kan doen. Uh,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 Ja, 8 juni alweer. Dan hebben we vuurwerk. Ik maar even, waarschuw maar ja, even. Even wel handig om uit uh, te melden. Een beachclub. Ja. Vanavond om 12 uur. 0000 voor een privéfeestje. Maar het schijnt een grote vuurwerkshow te worden. Ja, en morgen hebben we Zandvoort Alive. Uh, vanaf uh, 4 uur tot 12 uur bij uh, Mango's Beach Bar. Is er weer Zandvoort Alive. Allemaal leuke dj's. Dus uh, en, zeker moeten we wachten. Volgende parken. vrijdag. Uh, Theo Hilbers, de vismaaltijd op Splein, Aanvang uh, half zes.